Zandvoort heeft het en zal het, zal het ook blijven houden. Wij gaan uh, Goedemorgen Zandvoort doen op 23 juli 2022. En dat is de, vandaag. En dat is vandaag. Dat en, we, goed, en we hebben een nieuwe redacteur. Ja. Hans Botman. Juist. Dus de techniek en de muziek wordt gedaan door Kordraaier. Uh, uh, Ger Loogman zit bij mij. Welkom. Ja, uh, dankjewel Ben. En leuk dat er mag zijn. Ja. Wat gaan we doen? Het eerste uur gaan we praten over het nieuwste hotel in Zandvoort. Paradise Amsterdam Beach. Ja. Daarna praten we met Teun vasthouden, Die zit hier al. Welkom over het parkeren bij de sportvelden. Dan het Krijtfestival van vanmiddag. Dat is om 12 uur met Donna Corbani. En dan hebben we het ook nog even over Pride at the Beach. Dat begint aanstaand weekend. Het tweede uur, hè? Het tweede uur hebben we politiek. De nieuwe wethouder Peter Kramer komt naar de studio. De Nijmeegse Vierdaagse lopen voor het goede doel. Het nieuw unicum heeft Renzo Ruijs... Hm. Zover gekregen om mee te lopen, uh, de drie dagen? Een driedaagse, een driedaagse drie tegenwoordig. En, uh, en wat komt er allemaal kijken bij de opbouw van het circuit voor de Grand Prix van Nederland? Ja, over een paar weken is het dus zover. En dan uh, bellen we met Robert van Overdijk, directeur uh, circuit Zandvoort. En uh, we eindigen met de terugblik op de zeer drukke dinsdag van de Zandvoortse reddingvergerade. En Ernst Brokmeijer, uh, ja, die. Uh... Wil, je nog, wil je nog op een dolfijn springen? Nee, ik wacht nog even. Oké, okay. <laughs> wat een verhaal hè. Nou, wat een verhaal. Als het goed is hebben wij al aan de lijn uh, Jorik Puts, die een beetje corona hebt. Ja, uh, Jorik? Ja, heel goedendag. Jorik Puts inderdaad. Eigenaar Hotel Paradies. Ja, ja. Een, een nieuw hotel in, uh, in Zandvoort. Uh, heel veel Zandvoorters hebben lopen kijken van past dat allemaal wel in dat, uh, in dat kleine straatje. Uh, hoe is die, uh, die uh, opbouw helemaal gegaan dan? Ja, de, de opbouw is uh, eigenlijk best wel goed gegaan. Uh, we zijn vorig jaar september uh, begonnen met uh, de bouw, de fundering. Het is een uh, skeletbouw, uh, pand uh, skeletbouwpand. Dus het is eigenlijk helemaal van hout opgebouwd. Dus uh, eigenlijk is het vrij voorspoedig en snel gegaan. We hadden wel wat problemen met leveringen van materialen en personeel en corona en dat soort zaken. Maar uh, desondanks is het eigenlijk uh, vrij vlot gegaan. En nu staat daar een, een mooi hotel. En de gasten die met de auto komen, hoe, hoe los je dat op? Het gaat eigenlijk best wel goed. De Paradijsweg vergeert eigenlijk als een soort doorvoerader naar het verkeerterrein De Zuid. Mm -hmm. Dus mensen komen eigenlijk heel kort voor het hotel, checken daarin, krijgen een nette uitleg waar ze heen moeten wat ze moeten doen en rijden eigenlijk meteen door naar De Zuid. En dat verloopt eigenlijk heel, uh, heel soepel. Welke architect heeft het uh, uh, getekend en gemaakt? Uh, springtij. Springtij. En uh, is het, is het uh, uh, zeg maar... Uh, zeg maar het, het is een beetje uh, Amerikaans, vind ik, doet het aan. Ja, ja het voelt een beetje uh, inderdaad buitenlands-Amerikaans aan. Dat horen we inderdaad vaker. En, en is dat ook zo bedoeld? Ja, ja het is echt een... een, een uh, ik zelf vind het een... Uh... Echt een strandgevoel op het gegeven moment dat je aankomt rijden... ...geeft het echt gewoon een gevoel van een uh, stukje vakantie, een stukje buitenland. Mm -hmm. Ja, dat klopt. Hey, en de naam? Uh, Paradise Amsterdam Beach? Waarom ja, ja. Uh, de laatste toevoeging? Um, uh, nou ja, Paradise, omdat ik in de paradijs zit. Dat uh, begrijpen we. En, uh, ja, <laughs> dat is een hele mooie. En, uh, en Amsterdam Beach is... Um, ja, ...voor ons is het gewoon eigenlijk een kort woord wat samenvoegt... ...wat Zandvoort eigenlijk mooi maakt. Dat is het strand en uh, dichtbij Amsterdam... Het ja, ligt dat gevoelig ja, he, ligt... bij deze antwoorden. Ja, het ligt altijd gevoelig. Ja, ja, ja, ja ik begrijp het. Maar uh, um, merk je dat in je marketing dat dat wel goed is? Nou ja, wij merken het wel. Ikzelf denk ik ook dat het gewoon uh, uh, een pakkende tekst is achter een hotel. Waar mensen gewoon duidelijk meteen weten: van nou, het is dicht bij Amsterdam, het is dicht bij het strand. Ja, dat dekt voor ons meteen uh, de ladingen die wij. Uh, eigenlijk mee willen geven ja, bij het hotel. Een beetje het metropool Amsterdam gevoel. Ja. En ja, ik denk dat... Uh, zeker met ondernemers in Zandvoort... en uh, uh, als we daar allemaal met elkaar... Kijk, uh, gaan kijken van... nou, hoe kunnen we die mensen die hier komen... Uh, zo breed mogelijk... aanbod geven. Uh, ook in de winter. Ja. En dan is Amsterdam natuurlijk een hele mooie toevoeging. Hè? Als je lekker drie dagen in Zandvoort komt... en je pakt er één dagje prachtig met de trein... Amsterdam bij... Dan lijkt mij dat als toerist uh, een mogelijke combinatie. Merk je dat ook al dat mensen dat doen? Ja, ja zeker in de wintermaanden zien we dat echt veel meer. Mensen toch drie dagen Zandvoort uh, boeken tegen een relatief uh, goed tarief. Um, en daar een middagje Amsterdam aan plakken met de trein. jullie zijn nog maar net open, je hebt het nog geen winter meegemaakt. Ja, we hebben wel wat andere dingetjes ook uh, die we al een tijdje doen. Dus wij weten wel een beetje de markt als antwoord. <laughs> Oké. Okay. Hey, en um, uh, Ik heb begrepen dat er 80 kamers in zitten. Nee, er zitten geen 80 kamers in. Okay. Ook het Paradies uh, bestaat is uh, in um, maart uh, 2020 geopend uh, met uh, 29 kamers. Oké. Okay. Plus een receptie. En daar is nu een uitbreiding uh, van 28 uh, bijgekomen plus lobbyreceptie en een mooie koffiebar. Oké, okay. hey, hoe hebben de buren van de, de, de Hoge Weg gereageerd? Nou ja, eigenlijk best wel vrij positief wat wij rondom eigenlijk merken. We hebben vorige week of twee weken geleden een mooie opening gehad... waar we de hele buurt hebben uitgenodigd. Mm -hmm. En iedereen was eigenlijk wel vrij positief. De paradijs was, was, was natuurlijk niet de meest mooie straat van Zandvoort. Ja, maar ik heb het meer over de mensen die op de Hoge Weg nummer 32 geloof ik en 34... Wonen die, die, ja, die kijken opeens uh, niet meer de duin in, maar die kijken op een hotel met een, met een baranda. Nou, volgens mij hebben die mensen nog wel vrij uitzicht naar de duin, hoor. Maar niet als je beneden woont? <coughs> volgens mij wel. Oh. Volgens mij uh, zitten wij achter uh, het, uh, het Kenner uh, uitzendbureau. Daar zitten wij recht pal achter. Ja? En uh, die hebben inderdaad geen uitzicht meer naar de duinen. Maar dat is keurig niks besproken en afspraak meegemaakt. Dus, ja. um, en voor de rest op de Hogeweg ja, is eigenlijk nog, nog, nog, nog prachtig wonen, denk ik. Ja, als iedereen er een beetje tevreden is... en uh, ik hoorde al dat je een, een, een meeting hebt gehad met bewoners... dat is wel, wel belangrijk dat je uh, even praat met, uh, met de omgeving. Um, ben je ook lid van die ondernemersvereniging, uh, van hoteliers? Uh, ja, ik ben er, uh, probeer daar wel af en toe heen te gaan. Maar ik moet wel zeggen dat mijn agenda al uh, afgelopen... Ja, zo vol heb gezeten dat ik daar al weinig tot geen tijd voor heb gehad. Maar het staat zeker voor mij voor de toekomst om me daar wat meer uh, voor in te zetten. Want er zijn er inderdaad een aantal ondernemers in Zandvoort die hotels... maar ook mooie restaurants en dingen die zich goed inzetten. Dus uh, dat is voor mij ook uh, belangrijk. Ja, het is belangrijk dat jullie allemaal samen wat doen. Ja, zoals ik zei, van ja, als we met z'n allen een mooi verhaal maken van Zandvoort... met inderdaad een in combinatie met een uitstapje naar een stad, naar Haarlem, Amsterdam... En ik denk dat we een heel mooi product hebben, ook in de winter. Nou, dat denk ik ook. Hey, goed je gesproken te hebben over uh, het uh, Paradise Amsterdam Beach Hotel. Wens je veel succes. Helemaal goed. En uh, we spreken elkaar. Dankjewel. Ja, en veel, dankjewel. veel, uh, veel, veel beterschap. Ja, oh ja. <laughs> Oké, <Okay>, bye bye. <laughs> Fitzgeralds met uh, de Small Hotel. En dat had natuurlijk te maken met... Hotel Paradis Amsterdam Beach. Waar we net een uh, gesprek mee hadden. Met, uh, met de directeur. Ja. Uh, zeg het maar. En uh, Tegenover mij zit de Vastenau nou van de Jeux En we gaan praten over uh, parkeren. En hoe dat nou verder moet. En, uh, en, en de gesprekken tuin. Je wilde een korte inleiding houden. Ja. Waar het mij eigenlijk in de basis om gaat... is dat... Uh, toen ik zes jaar was, was ik, eh, zat ik op Tarray-en-Hasserschool... en toen hadden we een leraarmeester, meester, gymnastiekleraar leraar Dion, en die zei, zolang je sport, kan je geen kwaad hebben. En dat betekent lichamelijke opvoeding enzovoort. Nee, even, even, even tussendoor, de microfoon doet het niet van hem. Nee, nou dan uh, moeten we heel even ruilen uh, van de uh, uh, microfoon. Idee maar als ik jou mijn geef, ja, Ben... ik gaat niet, het gaat niet. <laughs> nou, dat wordt even gewisseld van allerlei microfoons. Ik krijg die van Cor, die doet het... Hebben ze me nou niet geholpen? En dan krijgt Gerrit van mij. Zo. Zo. Dan zijn we er eindelijk weer uit. Doen we het weer? Probeer, maar. Nou, ik. Hallo? Uh... Jij gaat niet van mijn tijd af, hè? Jij gaat wel van je tijd af. Hè? Goed, toen jij, toen jij zes jaar was, ja? waren er een aantal mensen in jouw leven die zeiden: Toon, je moet gaan sporten. Want dan haal je geen kattenkwaad uit. Ja. Bij jou is dat niet gelukt, geloof ik. Maar... Nou, ik heb wel eens wat uitgevreten. Dat maar bedoel dus ik. Het is de goede zin <laughs> van het veren. Maar uh, om een lang verhaal kort te maken. Uh, Toen de tijd werd gestimuleerd om te sporten. Dat werd ook gestimuleerd door de gemeente Zandvoort. Enzovoort, enzovoort. Want de wethouders die er zaten. die kwamen natuurlijk ook allemaal uit Zandvoort. Tegenwoordig is dat in samenstelling iets anders geworden. Maar waar het eigenlijk om draait. is het feit dat. Uh, de huidige generatie, is dus nu 70 plus. En uh, die zijn niet meer in staat om op de fiets. ...circu e-bike, want dat kan tegenwoordig ook. De, de, daar komen ze niet meer Dus de verwachting is dat wij vanaf uh, nu tot en met uh, zeg maar september, oktober... komen de mensen nog en daarna is het overheid. Maar hoezo, de, hoezo, hoezo zouden ze niet meer komen dan? Omdat ze niet mobiel genoeg zijn. Ja, bedoel ze mogen niet met de auto bij jullie aan de overkant staan? Nee, want dat kost geld. Met. En als het geld kost, mensen van 70 plus... die hebben het dan niet zo rijk en dan dat helemaal niet. Tuurlijk zijn er... Een kleine tussenoplossing. Mensen kun je ophalen met een auto en zo. Maar je moet die auto weer neer kunnen zetten. En dan is het twee uur te kort. Een oplossing zou zijn. Maak daar vier of vijf uur van. Dat, uh, dat hoor ik ook bij, uh, bij golf en dat hoor ik ook bij voetbal. Hè? Die ja. willen allemaal die uitbreiding hebben. Uh, als jullie het nou met z'n allen willen, dan is het toch uh, duidelijk dat jullie naar de wet houden moeten. Ja, nou is er alleen één klein dingetje. De Sportraad heeft ons totaal niet geïnformeerd niet via brieven enzovoort, enzovoort, dat dat aan de gang was. En in de tweede plaats, zowel uh, de voetbal... zoals van mij met Jan van der Leden, <coughs> is totaal niet bij onze uh, uitnodiging geweest. Ook de hockeyclub, de voorzitter ervan... is totaal niet bij onze vergadering ah, geweest. Wie, wie hebt die gesprekken gevoerd dan? De bedoeling was, bij de duns, daar zijn we twee keer geweest... dat alle voorzitters van alle verenigingen zouden komen. Zij hebben alleen maar gezegd... Ja, wij kunnen niet, maar hou ons wel op de hoogte. Dat zit niet op. Nee, dan denk ik dat ik... Dan word ik een beetje in de Mali gaan houden. Moet over, je niet doen. Over de Junes. Ja, we, we hebben, hebben Peter Bruining aan de telefoon van de golfclub. Peter, uh, goedemorgen. Uh, goedemorgen. Hoe, hoe, hoe kijk jij daartegen tegenaan? Ja nou, precies hetzelfde als steun. Ik denk dat iedereen 21 december als een gedenkwaardige dag kan beschouwen. Maar helemaal zich niet gerealiseerd heeft wat dat voor consequenties voor, voor de sport maar voor alles had. zat. Ze hebben geen exclusief recht. Uh, twee maanden geleden kwamen we bij de Junster achter dat uh, de tijd dat we daar mochten parkeren, vorig jaar ging dat met die blauwe zone gewoon naadloos. Die drie uur was voldoende. En er werd nou niet echt heel erg heftig gehandhaafd. Dus mijn, mijn leden zijn ook, net zoals die van Teun, nou niet de jongsten. Mm -hmm. We hebben de, niet alleen komen ze wolven, het is een heel sociaal gebeuren. Dus wij liepen tegen iets aan en hebben toen een appgroepje in het leven geroepen met het Joen samen. Iedereen uitgenodigd, en daar is eigenlijk de duivenmelkers zijn erop gekomen, de scouting is erop gekomen. En een meneer van de Witmerton, en voor de rest niemand. Maar Teun en ik, na 60 jaar elkaar weer tegenkomen, vroeger liep je van een straatje om als hij boos was, dus, maar dat was een ander verhaal, zijn we met z'n tweeën gewoon weer uh, erin gesprongen. Eerst met Sanne Pol, samen van de scouting. en We zijn gaan schrijven, we zijn gaan bellen en uh, hebben een gesprek gehad ook toen met, uh, met de toenmalige wethouders van Haafde voor Sport en voor hij voor Parkeren en de burgemeester. Buiten gewoon prettig en leuk gesprek. Maar we hadden ook de indruk van, er wordt naar ons geluisterd. Maar twee dagen later was daar die raadsvergadering. En ja, dat was, Het was ook natuurlijk lastig, al die collegeonderhandelingen. Maar er moet gewoon in wezen wat gebeuren, denken wij, voor, voor onze leden en voor alle leden. Kijk, jonge lui die kunnen naar de hockeyclub op de fiets komen. Maar een golfer die en zijn tas en zijn karretje mee moet nemen... En die dat achter zijn auto moet binden, ik, ik voorzie grote ongelukken. Maar ik, zie, ik voorzie ook een heleboel mensen die zeggen, ja, dit gaat gewoon niet meer. Als ik bewoner ben, mag ik twee uur gratis staan en ik moet dan ergens onderweg in de gaten hebben. Dat ik gewoon mijn partlijn of wat dan ook in, het, in moet schakelen. Nou, dat, dat gaat niet lukken. Het risico dat je dan een bekeuring krijgt, dan wordt het opeens een heel duur rondje. Mm -hmm. En dan hebben we toch in onze ledenbestand zo'n 30, 35% van wat uit de regio vandaan komt. Wat wel eens vergeten wordt, maar het geldt, hetzelfde geldt voor Tuin. Tuin, locatie, als je de boel klopt. Natuurlijk voor een gemeente als Zandvoort uniek wat ze daar neergezet hebben. Maar soms moet zich ook realiseren dat daar een golfbaan is, een S9-holsbaan, die eigenlijk zijn, zijn, zijn, ja, gewoon uniek is. Ja, Peter? Ja. Um, ja, pardon, pardon, pardon. Uh, ja, het is heel, heel betoog. En het, het, klopt, het klopt ook allemaal dat ze helemaal uit de regio komen. En dat komt ook een beetje bij Tuin, want die komen dan wat dichterbij. Maar goed, ze moeten allemaal met de auto ja. komen. Nu is er van het begin af aan gezegd dat als jullie problemen hebben. Uh, met de invoering van uh, het parkeerbeleid kunnen jullie altijd terecht bij uh, de gemeente of bij de raad en bij het college. Uh, ben je al bij het college geweest met Teun? Ja, het nieuwe college. We hebben, dus, we hebben nu uh, afgelopen week, of nou het is niet afgelopen, deze week, ik ben uh, teruggekomen en, en Teun ook teruggekomen. Dus we hebben de raad weer opgepakt. Maar we hebben voordat Teun ook op vakantie ging gezegd van, laten we gewoon nou eerst even rustig afwachten. Want je kunt wel gewoon ook op, zoals op die vergaderingen in de gemeenschapshuizen, noem ik het dan nog maar, gaan, gaan lopen roepen. En, en dat, wat dit verkeerd is en dat verkeerd is, maar vaak kan de praktijk gewoon eigenlijk een andere kant opslaan. Nou, ik, ik, ik, denk, nou, ik zie... Uh, creatieve oplossingen. Ik maar die zie, zijn er dus op dit moment niet. Pardon. Ik ja, zie een creatieve oplossing van, uh, van de eigenaar van de golfclub, die gaat een uh, parkeerterrein met de slagboom uh, zetten. Ja. Ja. Ja. Nigel Lancaster wil dat doen, hè? Ja, dat, nee. dat doet hij keurig. En ja. dat, doet hij, dat doet hij onder de prijs die de gemeente gaat vragen. Maar, dat, ja, kan ja, dat niet. Nee. Maar, maar, heel, hij kan daar 28 auto's kwijt en that's it. Ja. Als ik een toernooi organiseer en de gaan de 50 aan meedoen... dat gaat gewoon niet. Je moet de betalen. Het, ja, en je kijkt dat het betaald moet worden... Dus, dat mag duidelijk zijn, ik bedoel, gratis parkeren, alhoewel ik weinig sportcomplexen ken en ik heb er de afgelopen jaren in, in vanwege de NGF-competitie een heleboel gezien. En ik heb nog nooit ergens één dubbeltje hoeven betalen dan anders dan in Amsterdam. Maar ja, in Amsterdam moet je afgelopen wel betalen als je binnenrijdt. dus dat maakt niet <lacht> veel uit. Keun. Ja, dus, dus, dus, Teun, Teun en ik zitten wat dat betreft op dezelfde lijn. En de, de wethouder denkt geloof ik dat we hier nu vanmorgen bij jullie zitten te actie voeren. Dat zitten we helemaal niet. We willen gewoon de mensen vertellen van dit, dit werkt gewoon voor ons. Maar wat, wat, wat, wat is voor jullie dan uh, de oplossing? Dat zou ik niet weten. Ja. Gewoon omdat ik, ik ben geen verkeersdeskundige en ik ben geen gemeente. Er is een, er is een democratisch raadsbesluit gemaakt. Mm -hmm. 21 december. En daar. Als we daar wat mee willen, zoals Marco Deen zei op de laatste raadsvergadering die ik hoorde, er moet voortschrijdend inzicht zijn dat dit niet de weg is voor een sportafdeling binnen een gemeente. We eerlijk zijn, het Duintjesveld is op zich natuurlijk ook uniek. Vroeger hadden we daar de modder komen heb ik gespeeld. Ja. En, en, en nu is daar een prachtig sportcomplex. Ik zie, nu, uh, ik zie dat Teun uh, zijn hand opsteekt... en vijf uur voorstelt, ja, ja. Teun. Ik zie, ik, zie ja. ook, ik zie hem ook, ja. hoor. <laughs> ja. Oh, dat heb ik liever niet. <laughs> nou, de camera staat achter je, Teun. Hij oh, ja, ja, valt mee. Nee, maar, ja, eigenlijk, uh, als je terug gaat evalueren... en wij zijn hier niet om te protesteren... maar wij zijn om mee te denken... en we hebben contact nu gehad... met Martijn Hendricks. We zouden de, de nu. De, ja, we nee, ja. houden van de week... als het goed is, een, een gesprek krijgen erover... en... Een van onze voorstellen zou zijn, maak dat vier of vijf uur. Dan kunnen de hockey kan rondjes draaien. Want als jij naar een voetbalwedstrijd gaat voor je zoon... en je komt uit Haarlem, halfweg, noem maar op... en je komt, moet een half uur van tevoren daar wezen, dat is een half uur. Twee keer drie kwartier, dat is anderhalf uur. En nog een half uur daarna wassen, douchen, omkleden. Dan, ben je, dan kom je dik tekort, dat haal je niet. En dus raak je mensen bij. Plus het feit dat je toernooien zoals wij die bij de... Maar ik showen... mag heel even onderbreken. Teun, hij gaat waarschijnlijk de radio aan. Kan je die wat zachter zetten? Peter, heb sorry. Ik hem aan? Heb ik hem aan? Pardon, ja. Ik zal hem. Oké. Ik heb okay. op de... Ja. <laughs> ja. Ik uh, de, maar... de PC uit. Ja. Dat betekent dus ook dat je inkomsten voor je toernooien... waar wij het van moeten hebben... die kan je dus ook niet meer aan. Want dan moet je van tevoren al tegen die mensen... Ja, maar die moet wel bij ons betalen. Nou, dan... Eh... Nee, dan hoef ik je niet te vertellen wat de uitslag zal zijn. En dat betekent nee. dat je dus... ...opgedoekt wordt en volgens Sportraad... ...maar ook sportservice Heemsteden, ...die daar... ...nou de Sportraad wat minder... mijn ervaringen tot nog toe zijn... ...maar niet positief in... ...dan denk ik van nou jongens... ...als jullie dan toch de sport met de knoppen willen hebben... ...dan moet je dat blijven handhaven. Maar um, de voetbal... Uh, ...is er wel een soort van mee akkoord te gaan... ...dat ze voor die vrijwilligers... Uh, een, een, een, ...een pas krijgen... ...voor zoveel, zoveel vrijwilligers zoveel passen... Dat werkt bij u natuurlijk helemaal niet. Ja, dat is niet helemaal waar. Want ze hebben een aantal auto's die mogen daar blijven staan. En iedere auto mag drie mensen meenemen. En zo moet je dat onderling gaan regelen. Zo, zo staat het er op dit moment voor. Wij krijgen op dit moment bij de Zuiderboel ook voor vijf auto's een vergunning. En dan zeggen ze gewoon, nou, dan ga je de mensen maar ophalen. Die vijf auto's. En dat dit, dat is, dat, het is een werk. Dat betekent dat één vrouw... in dit geval bij ons, aan Goede... die moet het allemaal bij gaan houden. Maar wij hebben er ook mensen bij het telefoon. Die we hebben er nooit van gehoord. Ja, want met die generatie praat je. Ja. En die moet je dan gaan uitleggen... waarom het nummerbord en waarom ja. dit. Het werkt dus gewoon niet. Het, een hele simpele oplossing zou zijn... geef alle mensen die daar dus bij zitten... geef die gewoon vier. Maar laat het registreren bij je club... welke auto komt... Daar ben je overal vanaf. En dus is minder werk dan het bijhouden van. Plus het feit natuurlijk dat als je... Nee, dat gaat een andere keer. Dat is in mijn straat daar is het ook een bende. Nee, we hebben het nu over de sportveld. Maar ja, nou goed er is, er is ook gesuggereerd over een blauwe zone. He, dus uh, vier, uh, vijf, noem maar een aantal. Dat was het ook, hè? Ja, dat ja. was het ook. Alleen dat is teruggedraaid omdat dat uh, een andere handhavingscultuur zou hebben. Ja. Peter, is dat zo? Ja, dat klopt. Dat klopt. En waarom, waarom wil men daar vanaf dan? Nou, het is heel simpel. Als je bekeurd ge wordt bij een blauwe zone, dan, uh, dan gaat het geld dus naar het CIJB. Uh, daar heb ik een fanclub bij. Ik rij af en toe nog een staat huh. over de Brevenhaal. En... Nummer 42 en... is dat, daar staat hij. <laughs> <Ja. laughs> ik weet niet. Ik heb het af en toe heen en ik heb het af en toe terug. Maar, uh, dat is... Uh, zonder van het geld, maar goed, dat dat gaat naar de naar de overheid. ...en als je bij een parkeermeter bekeurd wordt... Ja. ...dan gaat dat naar een, een gemeente... ...welke gemeente, weet ik niet helemaal dus ...kan Haarlem, Heemstede of het, het hele groepje zijn. Maar of dat nou echt de drijfveer is... Dat, dat, ...dat weet ik niet. Ik denk dat men meer bang is... ...dat als je een blauwe zone in het leven roept... ...dat gewoon weer een heleboel mensen... ...vanuit het dorp hun, hun gasten erop wijzen... ...dat je daar binnen de blauwe zone... ...voor minder geld dan in het dorp kunt parkeren. Ik ben ja. sterflet de sterflet ...en ik zie hoeveel auto's er op dit moment... ...heel de week lang in de Zuid staan. Dat had dinsdag hier een soort verkeer, een parkeerinfarct... ...van tot half vijf smiddags hebben hier auto's vastgestaan... ...en die gingen niet voor en achteruit. Ook omdat onduidelijk was dat er ook een grasveld was... ...waar ze ook konden gaan parkeren met een slagboom open... ...maar mensen gaan graag in de rij staan blijkbaar. Maar dat, dat staat er los van. Maar, kijk, ik denk, Teun en ik zijn er allebei van overtuigd... ...en ook de, de rest van de, van, de, van de sportverenigingen... ...ondanks dat ze ons een beetje laten zweven dan... dat wij hebben het... de wijsheid niet een pacht... we zijn geen verkeersdeskundigen... maar we, we hebben ook geen grip op de politiek... die beslissingen, democratische beslissingen... heeft genomen. Dus... Daar, daar zul je gewoon. Een gemeenteraad kan niet zomaar zeggen van... Uh, hups, uh, dat besluit wat toen genomen is 21 december... dat schroeven we in zich heel even terug. Nee Peter, dat, uh, dat klopt. Gezien de tijd moeten we ook een beetje door. Uh, ja, nou ja. Hopelijk wordt het verhaal met de wethouder... Uh, het gesprek met de wethouder van jullie... Een, een, een positief verhaal. En, uh, dat hopen we ook. Laten we dat even afwachten. Ja, en dan ja. Uh, horen we het graag. Peter. en dan is dit een bijdrage eraan nee. Heel Peter goed. en tuin, bedankt oké bedankt oké okay. de lieve voetjes die al jaren trouw met mij meegaan jullie hebben deze week niet stilgestaan wat hebben jullie me toch aangedaan Nijmegen vier dagen lang uit en in ik zou best willen, maar mag niet naar huis. Kan niet terug zonder Vierhaagse kruis. Lieve voetjes, bij van nacht buiten de deur. Want ik kan niet tegen blaren en die zeur. Heel juist. Vier dagen lang. Lopen wij maar door. Vier dagen lang, Gaan wij je En al die glazen die komen en gaan Ik kan ze deze week niet laten staan Wat heb ik mezelf aangedaan Nijmegen vier dagen lang in en uit te gaan Op elke straat hoek muziek en plezier Al die nachten wel een stuk of. Muziek hier bij ZFM, een uh, uitgezochte recorddraaier uh, die het altijd uh, doet, hè, geloof ik. Toch? Ja, nou, steeds meer. En uh, uh, Jelmo, die doet het ook tegenwoordig. Ook oh, wel Jelmer, een, rand, En ja. samen ja. gaan we dan. We gaan praten met uh, Renzo Ruis. Die heeft de dagen gelopen voor het goede doel. Uh, en uit uh, New Unicum. Renzo. Goedemorgen. Hoe was het? Uh, ontzettend mooi. Ontzettend zwaar. Maar heel leuk om het gedaan te hebben. Ja. ja.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 Het was nu... Nu was het... Je hoort dat? Door, ja, door de 39 graden van dinsdag. Oh, dat is de tuin gaat af. Dus schrik niet. <laughs> ik denk dat hij hier met Peter overleg hebt zo. Hey, okay. um, drie daagse uh, ja. gelopen. En voor welk goed doel liep je? Ik uh, heb gelopen voor Nieuw Innikum, Waar ik al anderhalf jaar werk in de catering. En ik heb altijd gezegd... Ik wilde vier dagen gelopen, maar voor een goed doel. En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 Maar goed, ik heb nu we we wel een jaar de tijd om te denken naar je nieuwe goede doel. Ik heb me al ingeschreven voor de slaapplek van volgend jaar. Oké, okay, <laughs> nou goed. dan horen we volgend jaar zeker wel voor wie je gaat lopen. En ter afsluiting, Ger, nog een vraag? Ja, nou geen vraag. Ik wil nog even de adres uh, vertellen. www.devierdaagse-sponsorloop.nl En dan uh, verwijzing naar uh, Renzo uh, Ruis. Klopt. Oké okay, Renzo, bedankt. En uh, volgend jaar horen we meer.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 It's MC's Zuck's Hip-Hop's party Like the brother with a mic in a hand Let's clap and stomp into the jam Like a bow from the blue I'm breaking to It's on you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 It's on you, it's a my Your ears and open your eyes. I took the mic and bump off the jam. Back to where I build the hip house caravan. I'm the rapper the chop of the roll. He's the DJ. Say ho all around. So let's get down. The MCs are it's in your town. Yes, do the new jack hustle. Shake your booty, flex your muscles. Everybody, shake your body. It's MCs are hip house party. Like the rapper with a mic in a hand. Let's clap and stomp into and the jam. Like a boat from the blue, I break into.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 Ja hoor, mooie muziek. Wat was dit? Even kijken hoor. Was dit uh, MC Star en de uh, Real McCoy? Ja, goed, goed, goed bezig. Uh. Goed, uh, goed gegokt ja, hoor. Ja, it, it's only you, uh, zo heette het mopje. Uh, nou, om uh, um twaalf uur is uh, op het Badhuisplein uh, de opening van het uh, Krijtkunstfestival, dames en heren. En uh, we hebben een lijn uh, Donna Kortbani. En Donna is uh, de uh, kunstenares die dat uh, gedaan heeft, neem ik aan.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 mogelijkheid om dit te mogen organiseren. Hartstikke okay. goed. Hartstikke bedankt en veel succes vanmiddag. Ja. Oké. Okay, bye, bye. Well. bye bye. Bye bye. All <laughs> well, only humans was supposed to make mistakes Only human But I survived all those long lonely days When it seems I did not have a friend Muziek. Only Human van. weet uh, ik weer. weet ik weer? Staat op het lijstje. <laughs> staat op het lijstje. BDL. Oh, Billy Juwel. <laughs> Billy Juwel. <laughs> hey, uh, tweede uur zometeen uh, bij, uh, bij dit programma hebben we uh, um, het voorstellen van het nieuwe college. Uh, door uh, wethouder Peter Kramer. Hij is, uh, is zometeen hier aanwezig. Uh, we hebben Pride of the Beach. En, uh, nou, dat is natuurlijk altijd leuk. Uh, dat we, gaan, we gaan het programma doornemen met uh, Ronald Huiskens. En hij komt hier ook in de studio. Om uh, rond half twaalf de opbouw van het circuit van Zandvoort. Dat komt er allemaal voor kijken. Robert van Overdijk hebben we aan de telefoon. En die gaat het, uh, die gaat het melden en vertellen. En uh, als laatste vandaag hebben we uh, de, de zeer drukke dinsdag van uh, afgelopen dinsdag... Uh, Ernst Brokmeijer van de Zandvoortse Redderbrigade, die blikt terug en uh, vertelt van, uh, wat er allemaal gebeurd is en hoeveel mensen er op, uh, op dolfijnen zijn uh, geklom <laughs> geklommen. <laughs> nou, dan dus, hoef uh, ik alleen nog maar te zeggen: tot het volgende uur. Tot het volgende uur.